Tijd. tijd is iets geks. Tijd kan heel snel gaan. Of juist langzaam. Tijden kunnen veranderen. Tijd vul je met ervaringen. Droevig. Lekker. Saai. Sommige tijden blijven je bij. Andere juist helemaal niet. Tijd is uniek. Eigenlijk weet je pas echt wat tijd is. Als het niet meer vanzelfsprekend is. Geef. Mij. Tijd. Kijk op kwfkankerbestrijding.nl TBC bestaat nog steeds. Onnodig. Help mee en kijk op stoptbc.nl Van 21 september tot en met zondag 1 oktober is het de Week tegen Eenzaamheid. Er wordt aandacht gevraagd voor het thema Eenzaamheid door Kommerbij-activiteiten. Wil jij iets organiseren in de Week van de Eenzaamheid in de regio Goorden en Rio? Neem dan contact op met Contour de Twerren. Telefoon. Telefoon 013 534 9191 De Week Tegen Eenzaamheid